Middernacht, vrijdag 10 juni, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het nieuwe pensioenakkoord is vrijwel rond. FNV-voorzitter Jongerius gaat ervan uit dat ze morgenochtend met de werkgevers en het kabinet een definitief akkoord kan sluiten. Dat zei ze na afloop van het overleg met alle aangesloten FNV-bonden. Morgenochtend om half negen is er overleg met de werkgevers en het kabinet waarin de puntjes op de i worden gezet. De grootste bond, FNV-bondgenoten, is tegen het akkoord.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 Bijna de hele oppositie vindt dat de bezuinigingen van het kabinet... de zwakste groepen onevenredig hard treffen. Het Kamerdebat daarover spitsen zich toe op de persoonsgebonden budgetten. Volgens de PvdA en GroenLinks heeft premier Rutte... vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne toezeggingen gedaan. Maar Rutte zegt dat die verkeerd zijn uitgelegd. Volgens hem neemt het kabinet fatsoenlijke maatregelen... om de zorg betaalbaar te houden.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 Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Wij komen vandaag niet uit Hilversum, maar vanuit Frankrijk. Vanaf de top van de Alpe de West in Zuid-Frankrijk dus. Uh, in het Palais des Sports, dat kent u misschien wel uh, van de televisie... als u wel eens naar de Tour de France kijkt. Ja, als u naar de Tour de France kijkt, dan weet u ook dat dit de Nederlandse berg is. Hè. De berg waar Nederlandse wielrenners acht keer een etappe gewonnen hebben. Twee keer Peter Winnen, twee keer Joop Soetemelk, twee keer Henny Kuiper... één keer Steven Rooks en één keer Gert-Jan Teunissen. En vandaag was het ook weer een Nederlandse berg... Want ja, er waren eigenlijk alleen maar Nederlanders op deze berg. Meer dan 4000 Nederlanders zijn vandaag de berg opgeklommen op de fiets, de meeste. Sommigen in een rolstoel, sommigen ook lopend. En dat deden ze allemaal met maar één doel. Allemaal hetzelfde doel en dat was geld inzamelen voor KWF-kankerbestrijding. Een hele bijzondere dag hier. Het is heel emotioneel geweest voor veel mensen. Heel veel mensen zijn heel sportief geweest. Dus, uh, ja, dat is logisch natuurlijk als je die berg oprekt. En als je dat uh, zes keer doet, wat sommige mensen gedaan hebben... of vijf keer, wat sommige andere mensen gedaan hebben, dan heb je wel wat gepresteerd op deze dag. Nou, één van de mensen die vandaag de berg opgereden is, is Gerard Dielissen, de directeur van NOC NSF, voormalig directeur van de NOS, eh, voormalig hoofdredacteur van Studio Sport en ook van Nova. En jij Gerard hebt het vijf keer gedaan. Ja, ik ben vijf keer naar boven gereden vandaag, ja. Welkom trouwens. Ja. Ik zeg nog even voordat we met dit gesprek beginnen... dat mensen die dat leuk vinden even naar onze website kunnen kijken. casaluna.ncrv.nl Daar is van alles te vinden over dit gesprek. Maar ook uh, is het mogelijk om daar morgenochtend al dit gesprek terug te luisteren. Bijvoorbeeld via de podcast. Goed, vijf keer dus. Ik sprak jou ergens in de middag. Omdat we ook een uitzending hadden van Spirit24. En toen had je er vier op zitten. En toen zei je, mijn rug, ik ben kapot. Ik ga niet meer. En toch daarna weer, hè? Ja, ja, zo gaat het dan hier, uh, kennelijk als je op die berg bent. Dan word je zo geïnspireerd door al die mensen. Uh, dus uiteindelijk heb ik besloten om toch nog maar een vijfde keer naar boven te gaan... aan het eind van de dag. En ik had inderdaad wel last van mijn rug. Uh, en dat werd een beetje beter aan het eind van de dag. En omdat ik het ook doe, omdat ik deel uitmaak van het team... ArnusMuisjeFietst.nl, waar Meert de brak de kopvrouw is. Nou, en die zat maar nou vijf keer zo uh, uh, stuk... Ik kwam over de streep en moest toen voor de zesde keer. En toen zag ik dat. Toen dacht ik, nou ja, dan gaat ik die, die zesde keer voor haar dan. En voor mij de vijfde keer. Dan wil ik toch nog zelf een keer mee fietsen. En, want het is een vrij jonge kopvrouw, hè? Die jullie... Ja, ze is 15 jaar. En uh, twee jaar geleden is zij voor het eerst uh, naar boven gefietst. Uh, tijdens al de zes. En ook al zes keer. Dus ja, dat is een prestatie van uh, formaat. Zeker als je 13 jaar bent. Ja, ja, en de zesde keer had het een beetje moeilijk. Jij bent meegegaan. Heb je daar kunnen helpen? Of, uh? Nou, ik, ik heb zeg maar tot bocht uh, zeven. Dus zeg maar op, op twee derde van de top heb ik met... Uh, uh, met twee andere team, uh, teamleden, met, uh, met Harry Kremers en met uh, Adriaan Noordman, heb ik met haar samen gefietst. En daarna kwam de vader er ook weer bij en een paar andere teamleden. En toen ben ik doorgefietst, want het is toch wel prettig om in je eigen tempo te kunnen fietsen. En uh, nou ja, voor die laatste keer fietste ik wat, uh, wat sneller dan Meert op dat moment. Maar ik had ook een keer minder in de benen, dus ik was wat meer uitgerust. Ja, toen ben je vandoor doorgegaan. Gedemarreerd? Nou, van, nou ja, dat is, zo, dat is ook weer wat overdreven, maar ik kwam geloof ik twee minuten eerder uh, boven dan dat Meert boven kwam. Ja, en dan heb je het vijf keer gedaan en dan denk je shit, geen zes of denk je wow, Nou, vijf. Nee, nou goed, ik, ik, kijk, ik had van tevoren gezegd ik train voor zes keer. Ja. Uh, maar ik had ook wel in mijn hoofd van, ja, ik, ik weet hoe zwaar het is om in de bergen uh, te rijden. Want dat zie je, je zei het al, bij de Tour de France. En uh, ik heb niet heel veel in de bergen gereden. Ik heb wel heel veel getraind thuis, maar dat is vooral het vlakke land met wind tegen of wind mee. Soms gaat het hard en soms gaat het wat zachter. En de bergen waren voor mij nieuw, dus ik heb eigenlijk eergisteren voor het eerst heel serieus in de bergen gereden. Hebben we de Glandon beklommen en de Quad de Fer. En, uh, nou, dat was toch ook 1700 meter op één dag. En ja, het viel me eigenlijk helemaal niet tegen vandaag. Ja. Waarom ben je het gaan doen? Um, je bedoelt. Uh, Me meedoen aan mee meedoen Alpe, Alpe du -Zes. Du -Zes. Oh, nou, ja, Dat wordt dus nu eens gevallen, denk ik. Ja. Maar het is die actie Alpe Duces. Ja. ja, kijk, ik, ik werd twee jaar geleden eigenlijk. Uh, door Carianne uh, Booster. Want Carianne is degene voor wie Meerte fietst. had toen uh, kanker, borstkanker. En uh, Meerte, en die wonen bij elkaar in de straat. Jij wilde heel graag. Iemand achterop haar virtuele bagage hebben, toen ze een Alp 6 Zes mee ging doen. En uh, heeft toen Carian uh, gezegd van, nou ik ga voor jou op de Zes fietsen. En Carrian vroeg toen naar mij, en dat is nu twee jaar geleden van God Gerard, want we kennen elkaar al heel lang. Zou jij niet willen helpen met, met, met de fundwezing, geld bij elkaar zoeken, ideeën bedenken, et cetera. Dus ja, natuurlijk wil ik meehelpen. Ja, toen, toen fietsen ik zelf wel een beetje, maar nog niet heel erg fanatiek. En het afgelopen jaar vroeg Meert eigenlijk van, goh, dus niet het afgelopen jaar voor dit seizoen, maar in, uh, in 2010, van, goh, Gerard, zou je ook mee willen fietsen? Toen dus zei ja. ik, ja, dat, dat kan niet, want ik stap eigenlijk over van de NOS naar nos NSF in die periode. En ik was toen hartstikke druk, kon niet trainen. Uh, uh, zat met het WK-voetbal in Zuid-Afrika, was veel weg. En ik zei van, weet je wat, kom nou gewoon een keer, uh, in augustus vraag je nog een keer, en dan kijken we wel of ik het dan doe, of dat ik het dan niet doe. Ja. En uh, nou ja, en natuurlijk stond ze in augustus op de stoep. Of althans, uh, toen had ik contact met haar. En toen vroeg ze van, je doet er wel mee hè? Ja, en toen ja, moest ja, je wel nee, hè? Ja, toen had ik niet zo heel veel keuze nee. nee. En, en toen ben je heel veel gaan fietsen. En vanaf dat moment ben ik veel meer gaan fietsen dan ik al deed ja. Ja, want ja, je moet toch ook wel afstanden rijden van uiteindelijk. Ja, je moet heel lang op de fiets kunnen zitten. He, want vanochtend, uh, uh, ja, we zijn om half drie opgestaan. En uh, nou uiteindelijk om acht uur. Uh, half, half drie opgestaan. Dus even, dan moet ik even tot me door laten dringen. Het is nu uh, acht over twaalf. Dus je bent al een tijdje wakker. Ja, ja het is wel een. Uh, het zijn de 24 uur van al aan het worden, zo'n beetje. Uh, begreep ik net al. Ja. Nee, Nee, dus. Ja, zo, zo is dat eigenlijk uh, gelopen en uh, nou, toen ben ik wel veel gaan trainen, maar vooral in Nederland natuurlijk, want ook heel veel tijd om dan nog eens een keertje een weekje naar Frankrijk of naar Zwitserland te gaan, zat er gewoon niet in. Hmm. Dus heel veel op de postbank getraind, omdat ik in Arnhem woon en de uh, Snippeldaalseweg en allerlei andere heuveltjes, maar ja, dat is toch wel van een andere orde dan dat je hier in de berg fietst. Maar, maar ik las in een, blo een brief, blog, blogbrief, hoe heet ja. dat, dat uh, vrienden van jou uh, vonden dat het toch een beetje op een verslaving begon te lijken. Ja, kijk, ik heb dan wel zoiets. Als ik ervoor train en, en aan zo'n uh, evenement meedoe, ja, dan wil ik ook wel goed voorbereid zijn. Ja, dan, de, dan train je veel en dan begint het ook wel op een versnaving te lijken. Ja. Ja, dus als ik dan wat vrije uurtjes had, ja, dan zat ik wel uh, de afgelopen maanden in ieder geval heel veel op de fiets om te trainen. Ja. Nou, nou noemde jij net al even de virtuele bagagedrager. Dat heb ik vaker gehoord hier. Wat, wat is dat precies? Ja, dat is dat. Ik weet niet precies zo wie dat nou allemaal heeft bedacht. Maar het is in ieder geval wel bedoeld dat. dat uh, en ik, ik weet niet of. Er zijn 4000 fietsers vandaag omhoog gegaan. Uh, verschillende keren. En ik weet niet of, of, of ieder van die, van, die, van die 4000 fietsers iemand op zijn of haar virtuele bagagedrager had. Maar, maar het gaat erom dat je dan ja, eigenlijk iemand uh, uh, die, die met kanker leeft of moet leven. En uh, dat je die op je bagagedrager hebt omdat je uh, voor hem of voor haar meedoet aan die actie. En dat steunt je natuurlijk en dat inspireert je heel erg om uiteindelijk ook op de moeilijke momenten, dat het even niet gaat eh, als je naar boven gaat, Ja, toch een zetje in de rug krijgt. Want ja, zo iemand zit immers achter op je bagage dragen. En, en werkt het ook zo? Want jij had ook iemand op je virtuele ja, bagagedrager. Ja, ja, ik had uh, Jozefien van Hees. Uh, ook, een, ook iemand, uh, een, een, een jonge vrouw van 29, die uh, uh, kanker heeft, darmkanker heeft met uitzaaiingen in, in, in de onderbuik. En die heb ik een paar maanden geleden leren kennen. En daar heb ik contact mee. En uiteindelijk heb ik haar ook gevraagd: Goh, Jozefien, zou jij bij mij op mijn bagagedrager willen zitten? He, want ja, dat, wat ik al zei, dat, dat, ja, dat geef je dan toch dat zutje in, in de rug. Als je onderweg, uh, nou ja, als even niet loopt. En dat. Ja, dat werkt wel. Dat denk je wel over na. Maar zit zij daar dan voor jou? Of, of neem je haar achterop voor haar? Nou ja, het is wel een wederzijdse connectie natuurlijk. Want je hebt het natuurlijk veel over de ziekte. En wat het met je doet, et cetera. En uh, ja, je, je kan niet zeggen dat het voor de een of voor de ander is. Maar het, het gaat er natuurlijk ook wel om... Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat zo'n actie. Want dat is uiteindelijk het doel van, van de actie van Alp 6... is dat er, uh, dat er veel geld wordt binnengebracht. En dat geld gaat naar onderzoek voor, uh, voor KWF-kankerbestrijding. Om uiteindelijk van, van, van, van, van kanker in plaats van, een, uh, van een, uh, een, een dodelijke ziekte, een chronische ziekte te maken. Ja, en daar heb je het met elkaar over. Dus ja. ik zie het vooral veel meer: die, die virtuele bagage dragen, dat je elkaar inspireert. Ja. En dat is ook gebeurd. En dat is ook heel erg gebeurd. Zo, ja. zo werkt het ja. dat ook. Nou ja, en het, het mooie was dat Josephine er vandaag ook was. Hij is ook nog Frank of naar Frankrijk gekomen en heeft maar liefst drie keer ook uh, Echt waar? Uh, deze bergboekomen vandaag. Met darmkanker? Ja. ja. Ongelooflijk. Ja, dat is indrukwekkend, ja. ja. En heeft ook veel getraind de afgelopen maanden. En heeft een paar maanden, te leden, uh, een paar maanden geleden te horen gekregen van haar artsen dat ze, uh, nou, dat ze mocht. En is toen uh, ja, is ook heel veel gaan trainen en is toch uh, ja, drie keer naar boven gereden vandaag. Ja. Ja. Ken jij zelf veel mensen met kanker? Ja, ja, nou ja, dichtbij en ver weg. Ja, ja, er zijn het is nu eenmaal zo dat dat nou ja, een op de drie mensen eh, heeft met met kanker te maken. Ja, dus het komt wel heel dichtbij en zeker als je wat ouder wordt, dan uh, ja, dan zijn er heel veel mensen in uh, uh, ja, in de familiekring en in, in de kenniskring en vooral ook uh, ik in, in mijn werk, ja, die gewoon omvallen. Ja, dus dat ja, het is ook kijk, het heeft ook wel iets dubbels als je kijkt naar naar, naar dit evenement. Het is een prachtig evenement en. De, ja, ik vond het zelfs ook wel iets spiritueels hebben. Het heeft ook wel iets... Wat, van... wat voor spiritueels? Nou ja, ook wel iets... Ja, hoe moet het nou vergelijken? Het heeft ook zelfs wel iets van de toch bijna. Weet je wel, al die mensen die allemaal bezeten zijn van die sport... die, die, die uh, hetzelfde doel nastreven, uh, uh, er helemaal voor gaan, die ook blij zijn. Het is heel aaibaar op de een of andere manier. En dat, ja, dat, dat, dat is het gevoel wat ik erbij heb, terwijl dat aan de andere kant toch ook wel weer raar is. Omdat je weet... Uh, uh, dat het gaat ook om mensen... Die, uh, die er volgend jaar misschien wel niet meer bij zijn. Ja. He, die er gewoon niet kunnen zijn. Maar, maar aaibaarheid en spiritualiteit... dat zijn toch twee totaal andere dingen? Ja, dat weet ik niet helemaal of dat zo is. Nou nee, ja, dat... Uh, nou goed, als je vanochtend... Ik vond, vanochtend vond ik wel indrukwekkend. We, we fietsten van de camping. Uh, en die is hier zeven kilometer vandaan. Althans, van uh, zeven kilometer van uh, boek vandaan, vandaan. En daar starten we dan vanochtend... Uh, dus met z'n allen op de fiets. En dan zie je al die groepjes fietsers om. Uh, nou, later was het half vier of vier. Ik weet niet precies. Met allemaal lichtjes. Met, uh, witte lichtjes en, en, uh, en rode lichtjes aan de fietsen. Omdat, die ja, die ja, fietsen dus allemaal die, die, naar beneden? Nou naar, ja, ze fietsen naar, een aantal mensen. Of heel veel mensen die hier op de berg zaten. fietsen natuurlijk naar beneden. Uh, dus ik heb het zelf niet gezien. Maar dat hoorde ik wel. Die lange linten met fietsers die naar beneden gingen. En wij fietsen dan op een rechte weg. Uh, uh, van Allemond naar uh, Bourg-d'Orsan. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Hè? Mensen die voor dat doel gaan. Ja, dat, dat heeft toch wel iets spiritueels. Uh, vind ik. En werd dat, en dat gebleven... bleef eigenlijk wel ook wel een beetje de hele dag zo. Ja, werd dat ook sterker naarmate je vaker ging fietsen? Was het de vijfde keer sterker dan de eerste keer? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat, zo heb ik dat zelf niet beleefd. Het was meer de sfeer eromheen, alle mensen die. Het zijn, het zijn natuurlijk veel verhalen die je hoort hè, van mensen die je spreekt. Ook tussen de beklimmingen door. Er dus spreek je allerlei mensen. Die, uh, ja, nou ja, goed. Daar zijn ook een prachtige uh, radio- en televisie-uitzendingen uh, van gemaakt vandaag. Maar ook mensen die gewoon ja, staan te klappen en die je naam ja. noemen omdat ze dat op het bordje zien. En ja, dan zeg maar zo in zo'n evenement zitten. Ja, het is wel, uh, uh, ja, en dat, ja, dat vind ik natuurlijk ook wel vanuit mijn huidige functie interessant van hoe je sport ook in kan ja. zetten als middel... om die samenleving een beetje te, beter te maken. Dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, kom ik zo op. Maar nog even... heb jij zelf ook moeilijke momenten gehad, emotioneel? Dus fysiek kan ik me sowieso voorstellen... dat je vijf keer de berg op de op, uh, fietst. Maar is het emotioneel ook zwaar geweest? Nee, nee vind ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Ja, ik, ik, ik, de emoties komen wel boven. Uh, ik, voor de eerste keer kwam ik boven stond Josephine boven. Ja, dat vind ik emotioneel vind ik dat best wel heftig. Uh, uh, maar dat is dan toch iemand... Ja, waarvan je weet dat ze gewoon ziek is hè, en er alles aan doet... Hè, op allerlei manieren om, uh, om die kanker een kunstje te flikken. Ja. Ja, Daar dat heb ik, heb ik dat heeft ze vandaag wel weer gedaan. diep respect en bewondering voor, ik kan niet anders zeggen. Ja, dat vind ik echt heel erg bijzonder. Ja. Ja, en dat zijn wel de momenten uh, dat het wel binnenkomt. Ja. Ja. Zometeen gaan we het dus over, over sport hebben en de, en de kracht van sport. Maar eerst even luisteren naar het antwoordapparaat... gisteren ingesproken door Helco Span. Er is één nieuw bericht. Hoi Klaas, met Helco vanuit Hilversum... Jij zit nog steeds in Frankrijk waar vandaag weer duizenden sportievelingen het beste van zichzelf hebben gegeven tijdens Alp d'U6. En onder hen jouw gast, Gerard de directeur van NOC NSF. Hoe vaak is hij eigenlijk naar boven gefietst? Dat wil ik ook wel eens even weten. En ik ben vooral natuurlijk benieuwd naar het moment dat het vandaag ja, toch de meeste indruk op hem gemaakt heeft. Ik zou zeggen, maak er een uh, mooi gesprek van en kom voor later weer goed thuis hier in uh, Casa Luna. Helco cool was dat. Uh, nou, vraag 1 hebben we al beantwoord, vijf keer. En het meest indrukwekkende moment. hebben we misschien ook al beantwoord? Uh, ja, dat, ik denk dat dat toch de eerste keer was dat ik bovenkwam en dat Jozef daar stond. Ja, ja. Ja. Wat, wat, zei, ik ook, wat, wat ik overigens ook wel indrukwekkend vond, was toch hè, mijn vijfde keer dat ik boven kwam. En voor velen de, de zesde keer of de laatste keer, hè, want dat liep tegen het uh, einde van, uh, van het evenement aan. Ja, al die mensen hier, hè, die stonden te klappen, die blij waren. Ja, er hing gewoon echt een sfeer uh, uh, ja, die ik heel bijzonder vond. Ja. En wat zeiden Josephine en jij tegen elkaar die eerste keer boven? Nou, we omhelsden elkaar, we zeiden niet zoveel. En wat dacht je? Ja, ja, dat weet, dat weet ik eigenlijk niet precies wat ik dacht. Ja, nou ja. ja. Nou ja, dat, dat, bedoel, er gaat wel iets door je heen van, van, van, ja, van toekomst en van uh, hoe gaat het? Hè? Ben je er volgend jaar bij? Weet je, dat, dat soort dingen, dat schiet dan wel als een soort uh, bal in de flippenkast door je hoofd. Maar echt een heel helder beeld heb ik daar niet van. Ja. We hebben. Uh... Nou ja, het over de organisatie gaat, over het mooie evenement. En dat is vandaag al heel vaak gezegd op allerlei, uh, uh, of in allerlei uh, televisie- en radioprogramma's. Maar jij schreef uh, in een blog ook. De organisatie moet wel uitkijken dat dit mooie initiatief niet over de top gaat. Ja, ik denk dat. Denk ik, want het, ik, ik, ik denk dat zo'n evenement als dit... Het, de, de, ja, je kan het bijna niet zeggen als er 4000 mensen meedoen... Hè, maar ik denk dat de kracht van zo'n evenement ook wel uh, schuilt... in de intimiteit van zo'n evenement. Uh, uh, ja, en de 4000 mensen, meer dan 4000 mensen... Uh, maar het moet steeds groter worden. Er moet steeds meer geld binnengehaald worden. Ja, ja, vandaag je, ik, 20 miljoen ruim. Ja, en ik denk dat het nog wel veel meer wordt trouwens. Ja, de, want, uh, dat is de stand op dit moment. Dat is stand niet op dit allemaal moment, vandaag Want ik denk door de ongelooflijke publiciteit die het genereert... en dat vind ik razend knap, laat ik dat zeggen. He, want het is toch een opbouw vanaf 2006 en nu zes jaar verder. En als ik zie hoe het evenement is uitgegroeid tot wat het nu is... Uh, uh, nou, pet je af. Ik, ik kan niet anders zeggen. Ja. Maar weet je, met dit soort evenementen heb je... Het ook wel het gevaar dat het, ja, als, je het, als je het nog groter en nog groter maakt, dan, ja, dan ga je naar, naar een top toe en dan kun je het ook over de top van de berg heen duwen, hè, om ja. deze beeldspraak maar eens e te gebruiken. E ja. En daar moet je ook wel een beetje mee oppassen, denk ik. En het heeft iets van een secte, zei je? Ja, dat vond ik met name uh, uh, uh, tijdens de bijeenkomst in, uh, in Arnhem een paar weken geleden, waar de kleding werd uitgedeeld en dat was eigenlijk de kick-off bijeenkomst. Um, en kijk, de ik, ik vind het nogmaals, ik vind het hartstikke goed. En ook die 20 miljoen, die wordt misschien wel 30 miljoen. Denk ik dan. Als je naar alle publiciteit krijgt. En ik krijg ook de afgelopen dagen donaties van mensen die ik absoluut niet ken. Ja, nou, dat vind ik, vind ik ook echt heel bijzonder. Ja, maar die, nou, die kennen dan mij omdat je dan bekende bent of dat ik dan directeur van NSVNV ben. Maar wat doet het toe? Het is goed dat het geld binnenkomt. Ja, maar er zijn natuurlijk. Even veel meer. Ik hoorde net, ik met even een collega van NSNSF die vertelde dat vanmiddag in uh, Stand.nl ook een discussie was. Hè, van dat uh, uh, ook de overheid dan eigenlijk het, het bedrag zou moeten verdubbelen. Ja, ja kijk, en de, de, de vraag is of dat wij zijn. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel andere doelen. Maar heeft dat met dat sectarische te maken? Nee, nee, je hebt gelijk. Ik zal me even bij het sectarische houden. Dat, ja, kijk, als het heel erg inkwoud wordt, dan... dan dan loop je ook de kans dat je daar mensen mee afstoot. En daar, dat bruggetje wilde ik eigenlijk maken. Omdat er ook nog zoveel andere uh, problemen in de gezondheidszorg zijn... Uh, uh, waarvan ik denk ja, dat uh, de samenleving daar misschien ook wel iets voor uh, over zou kunnen hebben. En, en toch op de een of andere manier, en ik kan het niet goed benoemen... ik kan het ook niet goed beetpakken... Maar Kanker, omdat het natuurlijk heel veel voortkomt... dat iedereen ermee wordt geconfronteerd... heeft toch die arbeidsfactor waar ik het in het begin van het gesprek over had... speelt daar naar mijn idee wel een rol in. En uh, uh, nou ja, uitstekend dat daar zoveel geld voor wordt vrijgemaakt... en dat er heel veel geld naar het KWF gaat... en het KWF daar onderzoek naar kan gaan doen. He, dat, is, dat, dat, dat is prima. Uh, maar om nou te verlangen dat de overheid uh, dat zo'n bedrag moet verdubbelen... alsof het een uh, natuurramp in Indonesië is, weet je wel, dat, dat gaat voor mij ook een beetje over de top. En het is niet iets wat, de wat je de organisatie uh, uh, op moet aanspreken, in tegendeel. Want ja, als de overheid dat bedrag verdubbelt, ja, waarom ja. zou je dan als organisatie ontevreden mee zijn? Moet je helemaal niet ontevreden mee zijn? Maar ik kan me wel voorstellen dat de politiek dan zegt van ja, god, dan moeten we eens goed achter onze oren krabben. En dat is ook vanmiddag blijkbaar gebeurd, heb ik begrepen, uh, uh, op basis van berichten die ik lees. En die ik want dat voor... doen ze niet? Omdat, nee, dat, dat is niet de inzet van het kabinet ja. op dit moment. Goed, dan even naar de, de kracht van sport. Wat, wat sport kan bereiken, dat vind je als uh, directeur van NOC en NSF natuurlijk uh, van belang. Wat, wat kan sport volgens jou bereiken? Ja, sport kan onnoemelijk veel bereiken. Nee, uh, um... Nou, kijk naar dit evenement. Als je sport op dit, ook met dit evenement inzet. om bijvoorbeeld de kankerbestrijding bij, bij, bij, bij de oor te vatten. wat, wat, wat, wat gebeurt. Ja, en zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen. dat er ook. garitatieve acties worden gehouden. Nou, kijk maar eens naar het aloude fenomeen van de sponsor lopen. op scholen. Gebeurt dat gebeurt het eigenlijk al? En, nou, en als je nu kijkt naar de ontwikkeling van de samenleving, als je ook in de politiek kijkt, dan zie je ook dat sport ook wel een beetje wordt gespaard waar het gaat om de enorme bezuinigingen. Uh, uh, dat is heel opmerkelijk. Ja, hè? ja, dat is heel opmerkelijk, ja. En met een, met een beetje uh, uh, geluk. Nou, er zijn natuurlijk ook politieke keuzes. Je zou er zelfs nog wel eens wat meer geld bij kunnen komen, niet vanuit de rijksbegroting, hè, maar via andere middelen. Hè. Er wordt gekeken naar de kansspelwetgeving, om te kijken of daar misschien extra geld uh, kan worden vrijgemaakt. Hey, ik, er zijn natuurlijk het is heel universeel. Ik was bijvoorbeeld noemen, vorig jaar was ik in, in, in Zuid-Afrika en daarvoor overigens ook in de townships. Ja, en daar, daar worden ontzettend veel projecten georganiseerd voor, voor kinderen. Uh, uh, uh, die, worden, nou ja, die, die gaan daar sporten. Want zolang ze sporten, kunnen ze in ieder geval een ruzie maken. Dan, dan hebben ze geen, of meer, geen problemen. Dus ook over overheid, hebben ze veel, problemen, veel minder problemen met criminaliteit. Veel minder problemen met incest, et cetera. Ja. Ja, dus die kinderen worden daar helemaal mee opgevoed. En, en nou, heel veel vrijwilligers van NGO's en van, van, van uh, ja, prachtige uh, organisaties als koren, en noem maar op. Ja, die, die voeren die programma's uit. Ja. En dat gebeurt dan in Zuid-Afrika. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Rotterdam of in andere plekken in Nederland, waar, uh, uh, ja, waar kinderen... er zijn ook in arnhem er projecten, waar, ja, waar kinderen naar en, en sportscholen... Die, die particuliere initiatieven, uh, uh, ja, waardoor kinderen in ieder geval uh, niet op straat uh, gaan rondhangen... en dingen kunnen doen uh, waar we met z'n allen niet op zitten te wachten. Ja. Dat is één voorbeeld, maar zo kan ik een hele rij geven natuurlijk. Ik begrijp dat jij met Mandela zegt, sport inspireert, sport verbindt en sport verandert de wereld. Ja, ja, ja, ja. Ik, ja, ik vind wat dat betreft, uh, uh, uh, die vraag moet me wel gesteld van heb je helder, weet je wel, uh, tijdens verschillende interviews. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik vind Mandela, vind ik er wel één. Ik bedoel, uh, omdat, en zeker vanuit het perspectief van de sport, uh, uh, Ja, hij zegt het ook, uh, uh, sport uh, ja, uh, verenigt uh, uh, ja, de mensen. En dat, ja, dat, dat kan hij op zo'n prachtige manier verwoorden. En dat heeft hij ook op zo'n prachtige manier uh, getoond. Uh, met name in 1995 toen het uh, WK rugby in, uh, in Zuid-Afrika plaatsvond. Uh, toen hij eigenlijk net was vrijgelaten en overigens net benoemd tot president van, uh, van Zuid-Afrika. Ja. En, uh, ja, en zijn eigen uh, zwarte bevolking stond helemaal niet achter uh, uh, de, nou, de route die hij had gekozen om zwart en blank toch met elkaar te verenigen. Sport heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld... om ervoor te zorgen dat die 70 miljoen Zuid zwarte Zuid-Afrikanen... die wat zijn het, 7 tot 10 miljoen blanke Zuid-Afrikanen niet de zee in hebben gejaagd. Ja. Dat dreigt er toch even. En in welke zin inspireert sport? Nou ja, ik, heb, nou ja, ik kijk nog zo'n dag als vandaag... We hoeven alleen al het verhaal van de virtuele bagagedrager weer terug te halen. Ja. Maar sport inspireert natuurlijk meer. Ik bedoel, als je helden hebt, he, kijkt wat, uh, kijk wat grote evenementen uh, doet met een, met een samenleving. He, als er nou één onderwerp is, uh, althans wat mij betreft, uh, waarbij zeg maar, sociale samenhang wordt gecreëerd. Ja, dan is dat wel tijdens de Olympische Spelen... of tijdens een EK of een WK-voetbal... waarbij hele bijvoorbeeld bevolkingsgroepen uh, trots zijn uh, op, uh, uh, op hun eigen helden. Ja, ja dat inspireert natuurlijk enorm. En, en, en dat heeft vervolgens ook weer tot gevolg, ook aantoonbaar dat als dat goed gaat, dat, dat jonge kinderen dan ook weer gaan sporten. Uh, uh, dat dan ook weer oppakken omdat ze een voorbeeld hebben met die helden... of het nou om voetbal gaat of uh, tijdens de Olympische Spelen. Ja, kan dat, kan dat natuurlijk ook om allerlei andere sporten gaan. Ja. En, en een beetje in het verlengde daarvan zeg jij... Uh, dat je ambitie is als directeur van NOC-NSF... met sport de wereld mooier te maken? Nou ja, ja, nou ja in ieder geval... Uh, wat ik altijd zeg... en dat is een beetje een one-liner... dat ik zeg, van nou ja, eigenlijk zou je sport veel meer als middel moeten inzetten... om de samenleving te verbeteren. En dan wordt hij vanzelf ook mooier. Uh, uh, dus in, in die zin zie ik in sport ook wel... ja, daar zit echt een publieke verantwoordelijkheid onder. Um, en ik denk... Ook wel eens, hè, want ik ben nu een jaar bezig, ga een jaar bezig, dat, dat de kracht van sport in Nederland wel eens wordt onderschat. Ook door de sport zelf. Oh ja? Ja, ja. We zouden daar veel meer mee kunnen doen. Wat, wat zouden we kunnen nou doen? Nou ja, kijk, als je, als je nu kijkt naar discussies die ik voer met, met, met allerlei bonden. We zijn nu bezig met, dat is een beetje techniek, maar ik zal dat, dat, dat snel vertellen. We, we voeren nu Sportagenda 2012 uit. Dat gaat in een cyclus van vier jaar. We zijn nu bezig met de Sportagenda 2016. Het loopt dan parallel met een Olympische cyclus. En uh, nou ja, we zijn nu ook, uh, nou ja, ook mede op mijn initiatief toch eens aan het nadenken uh, uh, hoe bonden zich opnieuw moeten gaan organiseren. Kijk, en, en ik, ik snap natuurlijk wel dat bonden uh, het moeten hebben van hun leden. Ja, maar, maar, ja, maar we hebben het over de wereld mooier ja, nee, maken. Ja, <laughs> ja, ik zal dat toch even uitleggen. Maar dan denk ik van ja, kijk, als bonden zich meer gaan ontwikkelen, gaan ontwikkelen als kenniscentra. Ja. He, bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Zwembond. He, die het, ja, daar zie je toch, he, dat is een prachtige bond. En ik voorspel dat uh, en met prachtige topsportprogramma's. He, want uh, ik denk dat de Nederlandse zwemmers en zwemsters in Londen weer heel goed gaan presteren. Maar ze vinden het moeilijk om, om, om, om leden te vinden. Maar maak dan programma's die uh, toeleiden dat mensen überhaupt gaan zwemmen. Ja. En als ze dan geen lid worden van een, van een vereniging, nou, ja, dan zeg ik ook tegen de directeur van de KSB, zo so wat. Hij zei maar ja, Kijk, geen geld. Zeg, nou, dan moeten we dat aan gaan pakken. Dan moeten we andere financieringsvormen gaan vinden. Om toch die bonden dusdanig sterk te maken. Dat uh, uh, die bonden gaan organiseren dat mensen wel gaan zwemmen. Of dat ze wel gaan golven. Maar maak dat... je de, de wereld mooier als ja, mensen gaan zwemmen? Ik, ja, nou, Ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat als meer mensen in Nederland gaan sporten. Ja, dat je daar in ieder geval de wereld, in ieder geval onze samenleving een stuk beter mee maakt. Kijk, Want nou, om, als in te ja, liggen kijk, dan doen kijk, ze er geen Kijk wat, wat er gebeurt met de volksgezondheid eh, die een stuk beter vooruit gaat. Kijk wat er gaat gebeuren met criminaliteit wat we het net over mm -hmm. hebben gehad, nou, er zijn allerlei voorbeelden te noemen maar dat als mensen gaan sporten dat, dat, dat de samenleving daar gewoon een stuk gezonder van wordt. En dan, ja, dan land je uiteindelijk ook bij de hele discussie rondom het Olympisch Plan. He, en dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat geldt zelfs de infrastructuur. He, ik kan me nog steeds wezenloos uh, opwinden uh, uh, over het feit dat de politiek in Nederland uh, uh, ja, nu al jaren niet inslaagt... Hè, om de vakleerkrachten, uh, uh, wat gaat om lichamelijke opvoeding... Hè, zoals wij die vroeger in ieder geval kenden, hè, die zijn ooit afgeschaft. Ja. Kijk, als kinderen niet gaan sporten op de lagere scholen of op de, de, de, de basisscholen... Ja, dan ja, gaan dan ze het later ook niet meer doen. Ja, dan gaan ze later ook niet doen. Ja. Dus dat is ook ja. jammer dat dat niet meer gebeurt. Ja. En daar gaan ja. jullie aan werken natuurlijk. We gaan eerst maar eens even naar wat muziek luisteren van jou. Je hebt iets meegenomen. Ja, ik dacht van, ja, we hebben toch veel over die virtuele bagage gehad. En ik, ik ben wel muziekliefhebber. Dus ik vond het ook best wel moeilijk om een nummer uit te kiezen. Maar um, uiteindelijk uh, dacht ik, nou, als het dan toch gaat om die connecties... en om uh, uh, Josephine en om Meerte, uh, die ik graag heb willen helpen... heb ik het nummer uitgekozen van Cheryl Crow en uh, Sting. En het nummer heet Always On Your Side. My wandering through this life Always on your side. Um, de gast Gerard Dielissen in Kaasloona. Vanaf de top van de Alp de West in het uh, Palais des Spoor. Ja, ik was bijna vergeten. Um, het, zo heet het hier. Ja, We zijn hier allemaal omdat uh, Gerard Dielissen... Uh, vijf keer de berg op gefi gefietst is voor... Uh, uh, uh, nou, ja, ik het helemaal Hoe heet het hier alweer? Albu Zes. Albu Zes, ja. Een ja. lichte vorm van blackout heb ik nu. Maar uh, ja, er zijn 4000 mensen die die berg opgeklommen zijn. En Gerard Dillis is daar een van. Maar hij is ook de directeur van NOC-NSF. En hij had een leuke baan volgens mij als directeur van de NOS. Waarom heb je die verruild een jaar geleden, ruim een jaar geleden? Ja, dat was inderdaad een hele leuke baan. Dat kan niet anders zeggen. Uh, werken bij de NOS dat is natuurlijk een prachtig bedrijf. Ja, goed, ja ik, ik, ik heb daar een aantal veranderingsprocessen gedaan bij de NOS. Eh, van analoog naar digitaal. De, nee, dat was een nieuwe NOS en daarna NOS Next Level. Dus ik werkte er eh, nou, ongeveer zeven jaar. Ja, En dan vind ik eigenlijk wel bijna principieel dat het, dat het dan ook wel tijd wordt om eens een keer te gaan. En er kwam iets voorbij? Ja, en toen kwam NOS, voorbij, ja, ja dus ik, ik had ook best nog wel één of twee of misschien wel drie jaar bij de NOS kunnen blijven werken, weet je wel, Dan bedenk je wel wat anders, maar op zichzelf is het wel goed, denk ik, als je op dat soort plekken zit, om op een gegeven moment te zeggen van, uh, nou ja, het, het, het is goed voor het bedrijf dat je vertrekt en ook goed voor jezelf om je te vernieuwen. En je bent gek van sport? En ik ben gek van sport. En ik, ja, dus uh, toen kwam NOS, En daar heb ik wel natuurlijk over nagedacht, uh, uh, uiteindelijk. Heel maar de, verstandig, uh, heel verstandig bij zet. ja, ja. En daar heb ik uiteindelijk ja tegen gezegd. Ja, zo is het ook gegaan. Ja, het kwam op mijn pad. Ja, tij, vind, ja ook dat weer. Een, je hebt een mooie baan, een stuur, stier Sportman, Nova. Dat uh, ja, het is ja. een mooie carrière. Nee, joh moet ook niet klagen. Nee, dat, uh, nee, dat kan ik me iets bij voorstellen. Uh, en dan zijn er twee belangrijke ambities hè, die jij hebt met uh, NOC en NSF. Ja, nou, ik, ik heb toen ik ruim een jaar geleden, eigenlijk nog, nog voordat ik bij NEC NSF uh, aan de slag ging, uh, me, me verdiept in alle stukken en dan maar op. En toen, toen kon ik niet zo helder maken van wat is nou de focus van, van de organisatie. En, en we zijn natuurlijk een vereniging en een, uh, een koepel. Uh, van alle uh, bonden, uh, 76 bonden inmiddels, met uh, meer dan uh, 26.000 uh, verenigingen die eronder zitten en ruim 5 miljoen leden, dus dat is nogal wat. Een enorme grassrootsbeweging uh, die wij dan uiteindelijk als NS-NSF uh, uh, moeten vertegenwoordigen en waarvan we de belangen moeten behartigen. En ja, er was naar mij niet echt een focus. En als je dan toch over topsport hebt, dacht ik van ja, het eerste wat ik moet doen is een beetje focus aanbrengen in die organisatie. Ja, en wat is de focus en, geworden? En de, en de focus is eigenlijk vrij simpel. Dat heb ik teruggebracht tot twee uh, heldere doelstellingen. Namelijk, we willen in 2016 structureel in de top 10 van de wereld staan... En we willen de sportdeelname, de sportparticipatie ook hebben verhoogd van 65 naar 75 procent. Om even met dat laatste te beginnen: 65% van de Nederlanders doet aan sport. Ja, dat is dan weer een benchmark voor, een soort meting. En dat, dat, die is universeel. Dat geldt in de hele wereld. Er stelt niet zo heel veel voor. Dan moet je twee keer per maand sporten. Nee, wij, ja. ant, wij zelf Zouden liever een wat hoger norm hanteren, om de curve niet te vergelijken met het buitenland. Dus je kan het ook een beetje zien als een soort aex index uh, uh, Maar uiteindelijk willen we uh, dat die sportdeelname in Nederland wordt verhoogd naar 75%. En als je dat doet, dan kom je ook weer terug bij zeg maar, uh, datgene wat we eerder hadden. Want gaan er meer mensen sporten, we gaan meer en mensen sporten, meer goede sporters. En dan, uh, ja, dan krijg je ook meer goede sporters. En dat sluit dan weer aan. Talentenkenning is dan beter. En dat sluit dan ook weer aan uh, bij die ambitie top 10. Ja, nou ik neem maar even aan voor het gemak dat jullie hele goede plannen hebben om die 65 naar 75 te tillen. Ga ik even naar die uh, top 10 van Sportlanden. Betekent dat uh, gewoon dat je dan uh, tijdens de Olympische Spelen op die tiende plaats moet staan? Ja, daar is op zichzelf ook nog een discussie over intern, ook met de bonden. Van wat, want wat voor een uh, uitgangspunt kies je daar? Ja. En um, nou, voorlopig hebben we ervoor gekozen om inderdaad de, medaille, de Olympische medaillespiegel als norm uh, te hanteren. Uh, maar er zijn een aantal bonden zijn daar. En daar begrijp ik ook wel niet helemaal tevreden over. Want Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de tweede plaats van het Nederlandse elftal bij het WK-voetbal dan niet meetelt. Nee. Uh, uh, en de honkballen doet daar niet meer mee bijvoorbeeld? Uh, nee, bijvoorbeeld. Maar dat, dat is dus ingewikkeld. Om, want er is niet een mondiaal meetinstrument op dit moment. Uh, dus we houden die gewoon aan. Dus ja, en kijk als je in de top 10 van de wereld staat in het medailleklassement... dan weet je ook wel dat het met de rest van de sport ook wel goed zit. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is ook een soort AIX die we volgens nog hebben gekozen. En als er betere ideeën zijn, hebben we tegen de bonden gezegd, dan, uh, Komt u achter, dan uh, houden we ons aan bevorderen. Ja, dus de uh, top 10 moet het worden in 2016, niet in 2012. We gaan maar gaan. Nou ja, we, he we hebben ook wel een top 10 ambitie natuurlijk. Want die is al in de sportagenda 2012 neergelegd. Alleen als je kijkt naar de prestaties die we hebben behaald in Beijing in 2008. Uh, um, ja, die gaven nou niet echt aanleiding om te veronderstellen dat we in 2012 ook echt die sprong konden maken. Maar in 2008 waren we 12 twaalfde. Uh, ja, waren we wel twaalf. Nog maar twee plekken. Uh, maar het aantal medailles wat we bijvoorbeeld in Sydney uh, haalden. Ja. Uh, dat waren er 25 in 2000. En, en dat is in Athene was het geloof ik 22. En dat, dat is steeds naar beneden uh, bijgesteld. En de concurrentie internationaal is zo enorm. Ja. Uh, en dat houden we natuurlijk goed in de smiezen. Hè, want dat onderzoeken we allemaal hoe alle andere landen omgaan met, uh, met uh, nou, zeg maar hun uh, uh, topsportambities. Ja, en de, als je dat dan ziet, ja, dan, dan, dan zeggen wij van ja, natuurlijk wil, willen wij het liefste natuurlijk vijfde in de medaille klassement staan uh, in Londen. Uh, maar of dat reëel is, ja, dat, dat is dan... En je verwacht er niet veel van, hè? Van de nee, ik, nou, dat zeggen mensen, ik verwacht er wel heel veel van. Hè, maar ik, ik, ik, ik denk dat we ook wel zeker in de top 15 uh, eindigen. En ja, en, en van daaruit, en, en misschien met een, met een paar uitschieters uh, uh, ook wel dicht tegen die top 10 aan. Ja. Uh, dat zou me zo kunnen, maar... Dat, dat is dan toch voor een deel, kunnen dat ook nog wel toevalstreffers zijn. En willen we willen het klimaat in Nederland, willen we gewoon dusdanig verbeteren. Hè, dat we zeg maar vanaf 2016, hè, en of je nou in 2016, ja zeg maar heel vast in die top 10 staat. Het gaat ook om het aantal medailles. Hè. Het, het verschil tussen een gouden medaille en een zilveren medaille en een bronzen medaille kan zo minimaal zijn. Ja, en goud telt veel zwaarder. Ja, de... dat, geld, dat geldt in ieder geval. Als je, in de... als je drie gouden medailles hebt en iemand anders heeft twee gouden ja, en 18 ja. zilveren, dan ja. ben je met drie dan je toch hoger. Ja, dan, ja, zo is dat, ja. ja. ja. Um, nou ja, dat, daar gaan jullie dan kaart aan werken. In 2016 moet dat gebeurd zijn. Uh, daar, daar kun je ook op afgerekend worden met Maurice Hendrik samen. Ja. Dat, uh, dus je bent je baan kwijt als dat niet gaat lukken? Uh, ja, dat zou wel zo kunnen, ja. ja Denk ja. je dan van vijf jaar is wel mooier, dan komt er weer een nieuwe mooie ja, ja, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Dat zie ik dan wel weer. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, en hoe ga je dat nou doen? Want je zei ook de, de concurrentie in andere landen, ik noem maar even China, Brazilië, uh, Australië is aardig in opkomst. Engeland misschien nu, uh, hè? Ja, ja maar dat is, kijk, dat, dat zijn landen, uiteindelijk, daar win je het niet van. Maar het is wel interessant om... Uh, ja, maar ik kan best wel veel landen noemen waar je het niet uh, van ja, nou Ja, goed, maar het, zijn, het gaat om landen als Frankrijk, Italië, Oekraïne, uh, Canada. Uh, dat zijn de landen waarmee we con uh, concurreren in Japan. Die kunnen we uh, hebben. Die kunnen we hebben, ja. Ja, ja die gaan uh, we hebben. En die, hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je er nou voor dat nou we... Nou ja, dat we, dat we uh, heel veel investeren in, uh, in innovatie, in technologie. Zorgen dat onze topsportprogramma's uh, worden verbeterd. Het, dat we kennis, hè, de beste uh, experts, hè, de beste high performance trainers die we in Nederland voorhanden hebben, dat we die, uh, dat we die inhuren. En als we in Nederland niet kunnen uh, inhuren, dan huren we ze uit buitenland in. En dat doen we nu ook. En dat, maar dat kost wel wat? Ja, dat kost geld. Ja. Ja, dat is ook een kwestie keuzes maken. Dat is focussen, ja, dat is topsport. Dat zei ik net. Ja. Maar jullie, jullie, beteken, jullie gaan dan meer geld uitgeven aan de topsport en minder aan de breedtesport? Nee, dat zal niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Jullie gaan gewoon veel meer geld uitgeven. Uh, we proberen in ieder geval veel meer geld te genereren. Dat, ben ik nu. dat is natuurlijk ook een van mijn uh, uh, belangrijkste taken. Zo door de week heen. Om ervoor te zorgen dat we ook het uh, nou ja, bedrijfsleven meer geld halen. in de periode 2012, 2016 ben ik er druk mee bezig. Dus nou ben je weer, Berver? Het is bij Arnhemse ja. Meisje Fiets. Ja. Heb je ja. goede ervaring op kunnen doen? Ja, dus. precies. ja nou ja, Daar heeft Arnhemse Meisje Fiets ook wel wat aan gehad. Wellicht. Dus er moet meer geld komen. De overheid nou ja, is aan het bezuinigen. nou hebben we net gehoord dat in de, op de sport niet bezuinigd wordt. Dus in die zin valt dat alweer mee, zou je kunnen ja. zeggen. Maar meer ja. zal het niet worden. Nee, tenzij dat is nu een mogelijkheid. Dat wordt nu verder onderzocht. Uh, dat, dat, dat zei ik er straks al. Dat uit de kansspelwetgeving, oh, de lotto. Ja. De, de, de lotto en, uh, dat ze meer aan jullie mogen geven? Uh, ja, dat ze meer loterijen mogen organiseren. Dan komt er weer meer geld uit. En dan komt er ook weer meer geld aan de sport. Oké, okay, dus nou, meer geld is er nodig. Dan wordt overal expertise vandaan gehaald. Ja. En dan gaan we die eh, sporters, waar we er dan tegen die tijd ook meer van hebben... omdat die 65, 75 procent wordt. Uh, ja, onder andere. Maar die 65, 75 procent... Dat, bedoel, dan kom ik ook wel weer terug helemaal in het begin uh, wat we bespraken. Het, het, wat je ziet gebeuren is dat uh, met name kinderen, uh, uh, en niet alle kinderen... Uh, maar die gaan, als ze op school zitten, gaan ze wel naar een sportvereniging. Maar zodra ze 16, 17, 18 zijn, dan verlaten ze een sportvereniging. Voor het En dan zie je die curve, ja, of voor een studie, of ze gaan verhuizen, of wat dan ook. En dan zie je die curve in één keer naar beneden uh, duikelen. En, uh, en, die, ja, en veel van die kinderen komen dan ook niet meer terug op een sportvereniging als ze ouder zijn. Nou, ja. en, uh, en dan worden ze ouder, en dan, dan gaan ze trouwen, dan krijgen ze kinderen. En, dan, en daar moeten we dus ook programma's voor maken. En daarom is het volgens mij ook van groot belang dat ook uh, sportverenigingen, uh, ook via de bonden, dat die zich opnieuw heroriënteren, in zeg maar, de netwerksamenleving waarin we terecht zijn gekomen. Ja, en zorgen dat die mensen blijven. <kijkt> nou, heb ik nog één uh, vrij belangrijke vraag. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat wij in die top 10 komen? Ja, ja nou kijk, als, je, als we niet in die top 10 van die wereld komen, dan gaat die sportontwikkeling uh, uh, ook niet vliegen. Ja, maar wat maakt dat nou uit? Nou ja, dat heb ik is niet Het is toch maar zeggen. een spelletje? Ja, nou ja, het is een spelletje. nou, ja, Er zijn natuurlijk zoveel voordelen... dat als je uiteindelijk in de top 10 van de wereld staat... Eh, kijk maar naar de Olympische Spelen. Ja, daar genieten gewoon veel en veel meer mensen van eh, tijdens die Spelen. En je ziet ook, die Olympische Beweging spreidt zich veel meer uit... Uh, uh, dan alleen zeg maar eens in de uh, vier jaar of eens in de twee jaar met winter en zomer spelen. Je hebt de Jeugd-Olympische Spelen. Je hebt het Europees Jeugd-Olympisch Festival. Uh, uh, uh, allebei winter en zomer. Ja. He, dus ja, ik, ik denk dat, dat, dat als het gaat om het creëren van sociale samenhang in de samenleving, dat topsport daar een hele belangrijke rol in En is meer succes ook een, een soort uh, afspiegeling van de, de, de stand van het land, zou je kunnen zeggen? Dus als het beter gaat met de sport in ons land, worden we gewoon een beter land? Uh, nou, niet, niet per se, maar het helpt mij. Het, het, het is een onderdeel, het is wat aanmatigend. Ik bedoel, dat zelfde, uh, zou je voor cultuur en voor muziek en voor allerlei andere... Waar een volk nog gaat worden. ja, ja, ja, ja. ja. Dus ja, de sport hebben nogmaals. Ja. Uh, Zegt 2028, dan krijgen wij de Olympische Spelen, heb ik begrepen. Nou, we, we hebben een Olympisch plan. Um, en de situatie is nu zo dat we uh, zeggen dat het ja, buitengewoon interessant kan zijn... om ooit de Olympische Spelen in Nederland te halen. Dus is bedacht van als we dat nou eens in 2028 noemen. Ja. Ja, want dan is het 100 jaar naar uh, 1928, naar Amsterdam. Um, en, ja, dat is natuurlijk. Heel belangrijk. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja, goed, daar kun je van alles van vinden, maar dat is nu eenmaal zo bedacht. Ja. Maar wat wij proberen, anders dan heel veel andere landen, is dat wij de legacy, hè, zeg maar de, de, de reden waarom je dat doet, proberen wij aan de voorkant neer te leggen en niet daarna. Dus dus wat betekent dan? En dat, dat? Dat betekent dat wij dat Olympisch plan eigenlijk willen gebruiken om uh, uh, Nederland op Olympisch niveau te brengen. Hè, en de, de, de, daar zijn die twee ambities voor, onder andere, die top- en die brede maar ja. er zitten nog zes andere ambities onder. Uh, en dat willen we in 2016 willen we dat overeind hebben. En dan zijn we in 2028. En als we dan in 2016 zeggen dat al die doelstellingen... waar het gaat om infrastructuur, waar het gaat om gezondheid... waar het gaat om onderwijs, etcetera, als dat nu allemaal gelukt is... dan gaan we pas in 2016 bepalen of het zin heeft om een bidprocedure in, in te, een bit in te ja. gaan... om de Spelen in 2028 te gaan organiseren. Maar als ik het goed begrepen heb, kan jij dat misschien niet meer bepalen... als we die 2016 uh, top 10 niet halen? Uh, nee, maar, ik, maar dat gaan we wel halen. Oh, oké. Okay. Ja, maak je geen zorgen. Opgeven is geen optie. Nee, zo is het. Ja, ja, dat ja. is ook het motto van Alpen. Ja, ja. Gerard Dielen, zei, dit gesprek zit er alweer op. Maar jij blijft zitten. Ik blijf even zitten. Jij blijft nog een uurtje zitten. Want ja, wat wij normaal doen met uh, het tweede uur is dat al luisteraars bellen naar Kazeluna. Omdat wij op die top van de Abdu-Zes, uh, Abdu ik had het een beetje door elkaar allemaal, zitten. Uh, uh, kunnen we niet gebeld worden? Dat betekent dat we een aantal mensen die hier vandaag actief zijn geweest op allerlei manieren. Die zitten hier zometeen bij mij aan tafel. Dus geen bellers, maar wel genoeg te bespreken in het uh, tweede uur van Kazeluna. Gerard, ik bedank je vast voor dit deel. Uh, ik ga zeggen dat Radio Bergeik er zometeen aankomt. Uh, nou, dat duurt een kwartier om één. Nu krijgen we dat nieuws en op twee minuten over één is Luna terug. En dan zitten hier dus heel veel mensen, iets meer mensen dan microfoons... maar daar komen we ook wel weer uit, daar uh, ga ik dan maar van uit. Goed, tot, uh, tot over uh, ruim een kwartier in Kasteluna, deel 2. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Uw gastheer, Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, het is donderdag. Uh, uitzending uh, in mijn eentje. Uh, want uh, meneer Van Eersel uh, zit in de achtbaan van Bobbejaanland... van de spaarpunten van zijn lege flessen. En uh, ik kan de uitzending dus alleen doen. En ik begin met een uh, gemeentebericht. GELUIDEN. Gemeentebericht. Dames en heren, is even een heel belangrijk gemeentebericht... ten aanzien van het college van BMW plus gemeenteraad Bergrijk. Het stilprotest, waarvan het thema natuurlijk is... het beleid van de Keersoppenmolenlocatie. En de gemeente zegt daarbij PS oude koeien uit de Keersop... maar wel relevante gegevens. De aanhaling is de aankoop van het perceel 1977... van P. Waterschoot uit Portugal, eigenaar sinds 1949... Stemmingsplan, BP, onderdeelvoorschriften waren natuurlijk gewijzigd in 1973... en goed, bevonden door de GS 1974, R.O. Artikel 7 in doeleinden ten behoeve van vrijstaande eensgezinshuizen. Vervolgens van de BP-voorschriften woonwaterboden nooit gebruik kunnen maken... dan wel dat gemeenten het BP hebben willen herzien op wijzingen. Nou, gemeente Bergrijk verleende driemaal hinderwetvergunning... Dat was in oktober 1983 voor agrarisch bedrijf Keersop, koffiemolen Keersop 2 en agrarisch bedrijf Keersop 3. De herziene PP-voorschriften buitengebied 1996 voor Keersop 2 als aanvulling met recreatiedoeleinden, uitspraak RVS 228-2001. Uh, dan zegt de gemeente er wel bij dat de familie Seuntjens arbitrage wenst. Tot zover dit belangrijke bericht. Radio Eik. Het radiostation voor Eik. Uh, ja, dames en heren. De gasten die bij mij aan tafel zit... dat is mevrouw Anouk van Dozel. Huh? Ik zeg net tegen de luisteraars... dat mevrouw Anouk van Dozel aan tafel zit bij die, mij. Anouk. Ja, dat Anouk zeg Anouk ik. Anouk van Dozel. Ja, dat zeg ik. Anouk van Dozel. Met een oe. Met een oe. Met een oe is het. Anouk. Anouk. Die... Ja. ja. Trouwens, waarom zit ik zo hard te praten? Dat is helemaal niet nodig. Uh, luisteraars, uh, Anouk van Dozel is... Uh, uh, Anouk! G Anouk, ja, Anouk. Welkom. Die zit aan tafel bij mij en die is namelijk uh, specialist in uh, gebarentaal. En die zet er nogal het beste beentje voor... om mensen te overtuigen van het feit dat het heel belangrijk is... dat mensen bijvoorbeeld in de medische zorg en dergelijke... de gebarentaal machtig zijn. Anouk! Mag ik Anouk zeggen? Ja, ja hoor, ja. Ja hoor. Kun jij eens uitleggen wat het belang is van gebarentaal? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. Ja, ja, maar, ja. maar misschien niet voor de luisteraars. Nou, ik kan je wel vertellen dat, uh, dat de wereld van, uh, van slechthorende mensen uh, behoorlijk eenzaam is. Oh. Want het, het zal je maar overkomen dat je slechthorend bent. hè? Ja. En dat je, dat je belandt in het ziekenhuis. En er staat een verpleegster aan je bed... Ja. En terwijl, uh, terwijl ze met, met hun rug naar je toe staan, geef ze uitleg over de medicatie die je die in je hand gestopt kreeg. Ja. Nou, dat, dat kan je niet verstaan. Of de dokter bromt in zijn baard dat je maag nu op de verkeerde plaats zit. Op de plaats van je hart of zo. Gaat er mooi aan je voorbij. Ja. En... Of, of je, je zit in een gezelschap. Ja. Vertelt iemand een mop. Altijd leuk. Maar dan ben jij de enige die het niet kan meelachen. Maar je hebt niks gehoord. Toch? Nee. Die moet mooi in je voorbij. En dan vraag je, je om herhaling en dan zegt de humorist... Uh, zeg, Dove Kwartel, kun je geen gehoorapparaat kopen? Ja. Die je maar de eerste keer ook verstaat. Als een gehoorapparaat... Uh, plots al, al, al, al, al, al, al, al dat onbegrip zal uh, wegnemen. Dat is niet zo. Nee. Oh. Gebarentaal is ook niet een veel voorkomend gespreksonderwerp. Nee. Nee. Dus... Nou, dus moet dat meer, meer, meer gepra gepraktiseerd worden. Ja. Want er zijn toch best heel wat mensen die niet meer zo goed horen, hoor. Nee, bent u zelf ook uh, slechthorend? Zegt u? Of u ook slechthorend bent? Nou, dat valt me mee, hoor. Ik, uh... Nee, ik ben nog best bij de pinken. Juist. Ja. ja. Mensen uh, denken dat snel, hè, Dat je met doven werkt, dat je zelf ook doof bent. Maar dat... Maar dat uh, is toch wel heel verkeerd begrepen? Je hoeft niet doof te zijn om met doven te, te werken. Wat zegt u? Dat je niet doof hoeft te zijn om met doven of slechthorenden te kunnen werken. Nee, wat is dat nou voor een onzin? Nee, natuurlijk niet. Het is handig als je wel een beetje hoort. Toch? Ja, iets zachter, alstublieft. Uh, kunt u eens misschien... Uh, dat is misschien voor de luisteraars ook wel eens leuk. Uh, want de meeste luisteraars kennen natuurlijk niet de gebarentaal. Kunt u een, een stukje in gebarentaal praten? Dan kan ik kijken of het misschien te begrijpen is. Ja, dat, uh, Wat moet ik dan zeggen? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat. Uh, uh, antwoorden op de meest gestelde vragen over een uitvaart. Nou, oké. Okay. Dames en heren, Anouk gaat nu staan. Het is een hoop gezwaai... Heet hè? Ja. Het is een hoop gezwaai van armen en benen doen mee... Wordt nu in het eigen gezicht geslagen. Komt een beetje kwijlvrij. Ja, ze is nu aan de andere kant van de studio. Beland. Oh, daar komt ze weer. Rob. Ja. Ja, dat bijvoorbeeld. Nu hebt u gezegd in gebarentaal... antwoorden op de meest gestelde vragen over een uitvaart. Ja. Ja, dat lijkt me nog een heel gedoe om dat te leren. Nou, oh, dat is ook wel een studie van een jaar 15 hoor. Heb ik er wel over gedaan. Vijftien jaar? Vijftien jaar. Ja, en krijgt u veel voldoening uit het uh, beheersen van de gebarentaal en de contacten met de slechthorenden? Wat denkt u nou zelf? Uh... Dat is toch hartstikke mooi om mensen die niet kunnen horen en, uh, een beetje te helpen. Om die blije gezichten te zien. Had... dat ze eindelijk eens is, uh, is begrepen worden. Toch? Ja, ja. U, u putt veel voldoening uit blije gezichten. Absoluut. Ja. dat zit ook wel een beetje in uw... Uh... Een vriendelijke lach is wat ieder graag mag. Dat zeg je altijd meer. Ja. Uh, ja, de, de melodie van uw stem is ook een en al zachtheid, moet ik zeggen. En... Wat zegt u? De melodie van uw stem is een en al warmte en zachtheid. Ja, ja dat hoor ik wel vaker. Van slecht horenen? Hallo. Willen jullie nog wat weten? Eh, uh, nou, nou, misschien voor de luisteraars die zich geïnteresseerd zijn. Uh, waar kunnen ze de cursus Gebarentaal uh, volgen? Oh, dat kan op verschillende plekken. Oh. We hebben op dinsdagavond in de gymzaal. Ja. Op woensdagmiddag is het uh, naast het sigarenmakersmuseum in Arendonk. Ja. En uh, dan op vrijdag uh, gewoon in het park. Daar oh. hebben we nog geen ruimte voor gevonden. En is de cursus ook bedoeld voor slechthorenden zelf? Wat zegt u? Of de cursus ook bedoeld is voor slechthorenden zelf? Ja, vooral. Oh, vooral juist. Voor slechthorenden zelf. Maar ook voor de niet-slechthorenden is er plek. Voor alle geïnteresseerden is er plek. Ja. Nou, Anouk, uh, ik hoop vanuit... Ook voor blinde mensen. Pardon? Blinde mensen, mensen met een klompvoet. Iedereen mag meedoen. Uh, heeft veel zin voor blinden om gepaard te halen? Nou, blind zijn kan ook heel eenzaam zijn, toch? Ja, ja. Nou, ik, wou, ik zou maar zeggen, uh, heel veel succes uh, daarmee. Ja. Yeah. En laten we hopen dat er op die manier een, een beter contact... tussen de diverse groepen van de mensheid komen, inclusief de gehandicapten. Ja, hoor. Ja. Politiebericht. Uh, afgelopen dinsdag rond 1 uur 20, uh, dat is dus ochtends vroeg, heel erg vroeg of uh, s'avonds laat, net zoals u het uh, hebben wil. Dat is één van de twee, uh, maar het is dus dezelfde tijdstip. Dus zeg maar, je rekent vanaf uh, uh, 12 uur s'nachts, dat heet dan ook wel 00.00 .00 uur, en dan tel je er 1 uur en 20 minuten bij op en dan heb je dus 1 uur 20. Verwar dat vooral niet met smiddags 1 uur 20, dat noemen we ook 1 uur 20, maar dat is eigenlijk dus 13 uur 20. Maar om terug te komen. Op het politiebericht rond 1 uur 20 is ingebroken in een woning aan de Van Disselaan. En daarbij is de ruit van de voordeur ingeslagen. Uit de woning zijn sigaretten gestolen. En hoeveel is nog niet bekend. De eigenaar van de woning heeft het over een aantal wat varieert tussen 2 en 7 sigaretten. Want hij weet niet meer welk pakje die op tafel had laten liggen. Even zo goed dus een schokkend bericht. Als nu ook al de laatste sigaretten die je in huis hebt gewoon schaamteloos worden gestolen. Een partij computers en kleuren-tv's is uh, ongemoeid gelaten. Jongeren van Berghijk, het leven is niet alleen maar... Eh, uh, gippen, uh, patat, uh, uh, mobiele telefoons, uh, eh.. Uh, uh, leren jasjes? Nee, je moet komen werken in is sint Jozef. De bejaarde zullen jullie even dankbaar zijn. werk, mooi werk. Radio Berghuis. Is, uh, even een uh, bericht, dames en heren. En uh, Aan het bericht zit een uh, beloning vast... Het is namelijk het volgende. Wie heeft afgelopen donderdagnacht in de Kerkstraat in Bergijk op het dak van een rode Daihatsu Garade staan dansen? Het betreft hier een jonge man, blond of donkerblond... met lichte broek en oranjeachtig T-shirt... in gezelschap van twee andere jongens met lichte shirts... waarvan één met donker haar. Ze zijn door de eigenaar gezien en daarna gevlucht richting kerk. En een goede beloning voor de juiste tip in verband met grote schade. En dan moet u bellen 06 508... 5-3-3-7-0. Nou, uh, ik hoop dat die uh, jongens gevonden worden. Uh, zeker niet met dat uh, T-shirt met uh, donker haar erop. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zijn altijd... Zet je deur open voor de buren en je hart voor vreemden. Einde Berkse Volkswijze. Nou, dames en heren, ondertussen uh, tijdens de muziek die u daar straks gehoord heeft. Heeft uh, Peer van Eersel gebeld vanuit Bobbejaanland. En uh, het is een beetje een mislukte dag, heb ik begrepen. Uh, het, uh, het giet er werkelijk met pijpen stelen, het komt met bakken de lucht uit. Er uh, staat een Windkracht 8 in Bobbejaanland. En uh, de, uh, de meeste attracties zijn gesloten. Er is alleen een uh, karretje van een suik met suikerspin is, uh, open. En een draaimolen. Daar heeft hij nu, uh, naar eigen zeggen, uh, 4,5 uur op doorgebracht. Op die draaimolen. De ene keer in het brandweerautootje En dan op het paard. En dan in de ambulance. En dan, uh, nou ja, nog meer zo. Uh, hij huilde erbij. Dus ik ben bang dat de spaarpunten van de lege flessen... deze keer door... Uh, Meneer Van Eersel niet helemaal goed besteed zijn. Dit eventjes ter informatie. Uh, morgen zal een verregende meneer Van Eersel dus de uitzending presenteren. En uh, ga ik lekker onder de zonnebank zitten. Of zoiets. Van mijn lege flessen. Uh, de, uh, de uitzending zit erop voor vandaag. Ik uh, wens alle zieke beterschap en alle gezonde mensen kop op.